It will be my last Music of the future the Music of the past the Music of the past the Music of the past the Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Dieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Culemborg blijft het samenscholingsverbod voor de werk Weide nog zes maanden van kracht. Dat heeft de burgemeester bepaald. Tot 25 juli is het verboden om met vier of meer mensen bij elkaar te staan... Wel is de noodverordening voor terwijde opgeheven. De verordening was sinds begin deze maand van kracht... na ongeregeldheden tussen Marokkaanse en Molukse Nederlanders. Mensen mag, mochten onder meer preventief worden gefouilleerd. Opnieuw zijn in Chinese winkels melkproducten gevonden... die zijn vervuild met de giftige stof melamine. De producten zijn bijna een jaar oud en zijn gemaakt door bedrijven... die waren betrokken bij het melamine-schandaal in 2008... Volgens de regering werden alle vervuilde melkproducten uit de handel gehaald... maar zijn sommige producten toch in zeker twaalf winkels beland. In 2008 werden 300.000 mensen ziek door vervuilde melk. Zes kinderen stierven. Het lijkt erop dat niemand de vliegramp voor de kust van Libanon heeft overleefd. Reddingswerkers hebben tot nu toe ruim 20 lijken uit de zee gehaald. Het Libanese leger zoekt met schepen naar ongeveer 70 slachtoffers. Vannacht stortte een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines neer in de Middellandse Zee. Het was net opgestegen in Beirut en onderweg naar Ethiopië. De Libanese autoriteiten gaan er vooralsnog vanuit dat de crash is veroorzaakt door slecht weer. Marianne Timmer gaat niet naar de Olympische Spelen. Bij de skate-off op de 1000 meter was ze ruim anderhalve seconde langzamer dan iedereen Wüst... die daarmee een startbewijs voor Vancouver in de wacht sleepte. In november raakte Timmer zwaar geblesseerd... Vorige week vrijdag verloor ze al de skate-off op de 500 meter. Bij de mannen won Jan Blokhuizen de skate-off op de 5000 meter. Daardoor gaat onder andere Karel Verheijen niet naar de Spelen. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het oostenkant op een sneeuwbui. In de loop van de dag in het noorden ook zon. Middagtemperatuur van min 2 in het noordoosten tot plus 1 in het zuiden. Morgen meer zon bij min 2. Dit was het NOS Journaal.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 Hey, play.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 Zfm. ZFM, in 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie ZFM what up A, what we want, want them to say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 wat te leert, que te lleva, que te leert, te te te te te te te te me la das que